Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft gisteravond gezegd... dat Hamas een zware klap is toegebracht... door de voortdurende aanvallen van de afgelopen weken. Hij zei verder dat alles op alles wordt gezet... om de ruim 200 gijzelaars die vastzitten in de Gazastrook vrij te krijgen. Onder meer door de militaire druk op Hamas verder op te voeren. Ook afgelopen nacht gingen de luchtaanvallen en artilleriebeschietingen in alle hevigheid door. Het telefoonwerk en internetwerk in Gaza is wel weer op gang gekomen. Dat lag er sinds vrijdagavond uit, waardoor communicatie binnen en met Gaza zo goed als onmogelijk was. Op verzoek van de Verenigde Arabische Emiraten komt morgenavond de VN-veiligheidsraad bij elkaar over de situatie in Gaza. De Emiraten deden dit nadat Israël vrijdag zijn grondoperaties in Gaza had uitgebreid. Tot nu toe konden de leden van de Veiligheidsraad het niet eens worden over vier verschillende resoluties die opriepen tot een staakt het vuren of een humanitaire gevechtspauze. De Amerikaanse acteur Matthew Perry is overleden. Meerdere bronnen melden dat hij dood is gevonden in zijn huis in Los Angeles. Perry werd vooral bekend door zijn rol als chanter in de populaire serie Friends. Die liep van 1994 tot 2004. Vorig jaar schreef Perry in zijn memoires over zijn drugs en alcoholverslaving. Matthew Perry was 54 jaar. Max Verstappen start bij de Grand Prix van Mexico Stad vanaf plek 3. In de vrije trainingen was Verstappen nog de snelste... maar in de kwalificatie zette hij de derde tijd neer... achter Ferrari-coureurs Leclerc en Sainz. De jury boog nog over een incident... waarbij Verstappen een file veroorzaakte... maar oordeelde dat hij daarvoor geen straf krijgt. De GP de Grand Prix van Mexico Stad begint vanavond om 9 uur Nederlandse tijd. Het weer vanuit het zuidwesten trekken een paar buien over het land. Sommige daarvan kunnen fel zijn met onweer en windstoten. Aan zee waait het stevig. Later vanmiddag neemt die wind wat af. Het is vrij zacht vandaag met maxima tussen de 13 en 16 graden. Morgen in de ochtend droog, maar later opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Je zoekt mijn toffels en mijn kranten, daarvoor ben je mijn vrouw. Als ik eenmaal met m'n fietsbel bel, dan dat weet je wel, dan nou weet je wel. Als ik eenmaal met m'n wel bel, bel dan betekent dat komt wel. Laatst trokken we uit de loterij en.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 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, vier, vier, 4, 4, 4, 4, schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, 4, 4, 4, 4, 4, 4, dit 4, zo 4, fijn, 4, 4, 4, 4, 4,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 Aan de spier, spier, spier, spier Op de rivier, vier, vier Reis je met een nieverwetse schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juik, juik Vloog naar de commando bro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 De meisjes blank of zwart, ontsteven wij het hart. Het is overal hetzelfde. Ja heer kapitein, Ja wel kapitein.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 De matrozen, waar de meisjes zijn, is fijn voor de matrozen, de kapitein. Elke dag kijk ik s'avonds naar het venster in de straat en mijn hart. Begin te bonzen, als het lampje in haar kamer branden gaat. Maar Jan, maar Jan, steek vanavond, je licht dan. Dan is dat het dikke dat je houdt van mij. Maar Jan, maar Jan, steek vanavond, je ligt dan. Die lamp in je kamer steekt voor mij. Morgen vroeg, morgen vroeg, koping bloemen. Maar Jan steekt vanavond je licht aan, Dat is dan te dat je houdt van me. Maar Jan, maar Jan steek vanavond je licht af. Die lamp in je zijn voor mij. Maar Jan, als de lente komt, wordt jij weer ruim. Door het dolle één door de hele dag te zingen Breng die lamp, breng die lamp Als we trouwen, als we trouwen Als we trouwen, als we trouwen Voor meneer, voor meneer En die lamp, en die lamp, Uit de kamer, uit de kamer Brand een ons huisje voor ons alle twee Die land in je ramen zijn voor mij. die land in je ramen zijn voor mij. die lamp in je ramen voor, lamp in je ramen voor ik heb je voor het eerst ontmoet daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Daar bij de waterkant, ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik was in de wolken en ik vroeg, of jij me kussen want. Daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen want. Daar bij de waterkant.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 Dus tot moet, denk bij de waterkant. Kun daar, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, ik vroeg of jij me kussen wals, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, je kreeg een kleurtje en zei: ik. Hoe komt u op die idee? U bent beslist aan ah, buis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 Ze kregen succes toen ze met Junior Daan een tour door Nederland en België maakten. Rudy Karel raadde hem aan om sketches te gaan spelen. Na een ontdekking door Rudy Karel traden ze ook op televisie op. En toen de plevier in 1965 overleed, werd de rol aangever overgenomen door René van Voren. Dat is het pseudoniem van René Sleeswijk. Alhoewel Bamberg en van Voren in privé geen vrienden waren, ze de, uh, vormden ze een uiterst succesvol duo. U hoort hem nu, Piet Bamberg, met Blij dat ik rij. Blij!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 Van supermarktes allemaal wel leuk. Blij dat ik Maar heb je nou geen auto? Dan schouw je een breuk. Blij dat ik rij. la la la la la la la la la la la la la la la la la la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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort Er is een Amsterdam doodgegaan Hij zat gewoon in zijn café te kaarten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 Die liep de hoop Heel even maar Ze moesten gauw weer Naar de bioscoop Maar in het oog Van Orgelvrouwtje Blonk een dikke traan.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 Dood gegaan Die hoek is leeg Daar in het Stamcafé -tje. Die soms nog Aan hem denkt Is Tante Sjaan Die mist hem Iedere dag Nog wel een beetje Het Pyramid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 Laten we wat gaan zingen. Een bord met spaghetti, een bord met spaghetti, en daar bovenop, en daar bovenop, daar lag een gehaktbal, daar lag een gehaktbal, maar oh wat een strop. maar oh wat een strop. want toen ik moest niesen, want toen ik moest niesen, voor ik een verslond. Hij door de luchtdruk. Vloog hij door de lucht. Van mijn bord op de grond. Van een bord op de grond. Hij rolde steeds verder. Hij rolde steeds verder. De grond die liep schuil. De grond die liep schuin. En glipte de deur door. En de deur door. Pardoes in de tuin. Pardoes in de tuin. Oké okay, jongens, ik zeg jullie nou de regels voor. En jullie zingen ze na. Spaghetti, een bord spaghetti, en daar bovenop.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 Zeven jaar later, maar zeven jaar later, zag ik in die tuin, zag ik in die tuin, een grote gehakboom. een grote gehaktboom, met een bal in zijn kruin, met een bal in zijn kruin, eet rustig spaghetti, eet rustig spaghetti, maar wil je geen last, maar wil je geen last, Oh, nou, als je moet niezen,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 Wow. Nu zit een vreemde meneer in het kamertje vol Horen zingen Jouw stem hoor ik haast iedere dag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 Nou, mijn hier zin tevoorschijn komt en de wereld om me heen verstomt, snuif ik lekker. De lucht op van de koeien. Met lig ik de wiegen en te dromen hier me hang hang met kindersom, dan ban ik me net in de hangende tuinen van dat oude Babylon daar op mijn volk bij mijn zonnepint. boven de zafolie koop, waar de luis hier zit, maar dat mag niet hinderen het binnen het kinderen. Die daar wat spelen en wat stoeien, je Daar mag geen mens zich mee bemoeien Het doet me niks, dat er wel wijs in zit In volle volkstuin en in mijn zonnepint.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 was gitarist, zanger, componist en tekstschrijver. En u hoort hem nu, Eddie Christiane, met Op de Voelige Paren. Een jonge zeeman kwam van boord, een forse blonde Noord. Waar hij ook doodde op de zee, zijn stad was Baltimore. Daar ergens in de avondbuurt, was er zo'n klein. Zong ze bij een harmonica, de dus iemands liedjes mee. Op de woelige baan, bij storm en bij wind. Denkt hij steeds aan zijn bloedje, dat vrolijke kind. Ze leeft in zijn harten, ze zingt in zijn bloed. Hij hoort nog haar stem.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 Is in een woeste storm des nachts met man en mees vergaan. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ze leeft in zijn hart, ze zit in zijn bloed. Hij wordt nog haar sterven. Oh mm -hmm.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 In een groen groen krollenland Ik zeg een fijne zondag en tot ziens In een groen groen groen groen knollen, Daar zaten twee haasjes heel parman De een die blies de fluit de fluit de fluit En de ander sloeg de trommel Toen kwam opeens de jager jagerman En die heeft de ring geschoten